Van 4 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de buurt van Lahore in Pakistan, aan de grens met India... zijn bij een bomaanslag zeker 45 doden gevallen. De bom ontplofte bij een restaurant dicht bij een legerpost. Onbekend is wie verantwoordelijk is voor de aanslag. De arts zei tegen het persbureau Reuters... dat het dodental nog zeker zal oplopen, gezien het aantal zwaargewonden... Landen moeten op den duur volledig stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Onderzoekers schrijven in een VN-rapport dat de aarde anders nog verder opwarmt... en er zware onherstelbare schade wordt aangericht. Volgens de onderzoekers moet volledig worden overgeschakeld... op bronnen als zonne-energie en kernenergie. Volgens VN-chef Ban Ki-moon is er een duidelijke boodschap afgegeven... dat er nu iets gedaan moet worden. Ook de Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken... zegt dat het rapport een signaal is dat er iets mis is. In de Oost-Oekraïnse stad Donetsk zijn opnieuw legervoertuigen aangekomen zonder kentekens. Vermoed wordt dat ze uit Rusland komen. Gisteren kwamen in het gebied al ruim 60 van die trucks aan. De leider van de opstandeling in Donetsk zei eerder dat hij plaatsen in de regio wil heroveren op het Oekraïnse leger. Ook in Lukans kwamen vandaag Russische militaire voertuigen aan. In de Oost-Oekraïnse steden worden vandaag verkiezingen gehouden door de rebellen. Volgens correspondent David-Jan Godfray staan er lange rijen voor de stemmen. Lokale. In Frankrijk is een jongen van acht overleden nadat hij bij een ijshockeywedstrijd een puck tegen zijn hoofd had gekregen. De jongen bezocht gisteravond de wedstrijd tussen Duinkerken en Reims. Hij zat op een gedeelte van de tribune dat niet afgeschermd was door plexiglas. Hij kreeg de puck achter zijn oor. De jongen werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij vannacht overleed. Het weer. Landinwaarts nog wat zon bij 15 tot 18 graden... maar geleidelijk neemt de bewolking toe. Vanavond volgen er vanuit het zuiden en westen enkele stevige buien. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe schijnt ook de zon. Later gaat het opnieuw regenen. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS-journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de randstad viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij mij de slot 2 en op de A9 ook Alkmaar-Amstelveen, bij Baddenverdorp 3 kilometer. A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug 4 kilometer en er is maar één rijstrook open vanwege wegwerk. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Maar uh, de donkere dagen beginnen er weer aan te komen. En hoort dit soort worden dan weer bij je. Scott Fitzgerald en Yvonne Kelly met uh, If I Had Words. Een hele grote hit was dat uit 1978. Dus 26 jaar geleden onvoorstelbaar. Maar toch maar. 26, 36 jaar geleden zoals. Oh. Derde uur, Zandvoort op zondag. 2 november 2014, 7 minuten over 4. De tussenstanden zijn Goetikos, Tikos, Herakles 1-2, AZ Excelsior 2-2. Zelfs 3-2 excuses en Willem P. Sportclub Kambuur 0-1. Dit is Katja Kugel op CFM. Iemand wilde hem gisteravond niet draaien. Rob Harms is er dan over. Katja Kugel, is too shy. I had a shorter breath to even try. en het uh, like plaatje: run en daarvoor katja, gotcha, goekoekoe, shy. Een tipje voor de Eurobreakdown. Elke vrijdag tussen drie en vijf met uh, Maurits Mulder. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. maar ook zin in First Choice. Dag, de laatste. I got, and I watch It's your hand turns full circle I'm hopeless with old coffee and a medical text it's too easy, knowing one left from going off the rest and the riddles and the pages leave it too much to guess and the worry cracks and fracture from your hip to your chest as I watch It's your hand turns full circle that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 Full circle fantastische platen voor First Choice Dr. Love voor Zandvoort en de regio. Even wat lokaal nieuws. Het Open NK gernalenpellen vorige week zaterdag in Strandpaviljoen Talassa heeft twee verrassende kampioenen opgeleverd. Hoewel de overmacht van de familie Bluis overweldigend was, ging bij de wedstrijdpellers Paul Laarman met de titel naar huis bij de semi wedstrijdpellers was het Leida Drommel die de rest van de finalisten achter zich liet. Zoals te doen gebruikelijk was het een echt feest dat de OpenK de handelingen werden, en dat was nieuw, op een scherm geprojecteerd... zodat de vele gasten de wedstrijd goed konden volgen. Het Smartlapkoor Bevenwijk verzorgde de muzikale omlijsting... en de gepelde garnalen werden razendsnel door de keukenbrigade omgetoverd in de lekkerste hapjes. Na de eerste ronde was er een splitsing in de wedstrijdpellers en de semi-wedstrijdpellers... Aan de hand van het netto gewicht wat er door de individuele pellers werd ingeleverd... ging men naar de tweede ronde. Ook daarna was er weer een scheiding. De eerste zes gingen naar de finale ronde en zoals gemeld was die bij de wedstrijdpellers Voor de paalhaar nip gevolgd door Marijke Steegman. En de derde plaats was voor Gerard Bluis. Leida Drommel was absoluut de beste in de andere categorie. En daarin werd Gerda Krol tweede en eiste Ed Spruit de derde plaats op zich op. Aankomende vrijdag en zaterdag 7 en 8 november worden uh, door de ondernemers in de Kerkstraat en op het Kerkplein uh, voor het tweede jaar op uh, rij een fashion weekend georganiseerd. Het hoogtepunt is op vrijdagavond, dan wordt in de protestante, uh, protestantse kerk aan het uh, kerkplein een spetterende modeshow gehouden. De modeshow is onderdeel van een avondvullend programma dat om zes uh, uur van start gaat. Bezoekerkrijgers uh, uh, die krijgen onder andere een goed gevulde goodie bag, een heerlijke glas prosecco... en diverse gesponsorde hapjes uit de diverse eetgelegenheden op en rond de kerkstraat en het kerkplein. Op het programma staan naast de modeshow ook een optreden van Jeroen Weerdenburg... en een bingo met schitterende prijzen. De kaartverkoop voor deze grandioze avond is ondertussen gestart. Kaarten uit 22,50 zijn te koop bij Sacktime, Beach Him en Kids Avenue. Na afloop zullen de deelnemende winkels opengaan tot uh, 11 uur... waar u ook zaterdag van harte welkom bent voor een hapje en een drankje. Dan hebben wij uh, nog meer nieuws, want uh, even kijken... Uh, aanstaande woensdag 5 november is de laatste voorstelling van de poppenkast... in het Zandvoortsmuseum. Maaike Kappel en Wendy Jacobs trekken de stoppen eruit... om zo meer tijd te krijgen voor hun andere vrijwilligerstaken. Dus uh, dat is zo. In ieder geval uh, gelukkig blijven ze ook verbonden aan het Zandvoortsmuseum... want het winterzandekraampje op 20 december vindt uh, zowel gewoon plaats in het museum... Uiteraard blijft de popcorn tijdens de rekenjaren wel bestaan. Goed, we gaan weer muziek draaien hier bij CFM. En uh, dat doen we met een dame die graag onder de doe staat: Becky G. We horen hier met uh, Shower. I don't know what's just something about you. Got me feeling like I can't be without you. Anytime someone mentions your name, I'll be feeling like I can't be without you.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 Buffer said Buck really ever meant uh, World War 3, the earth shatters in pieces. Ooh. Sorry, heb je al een tijd niet meer gehoord. Hè? Strike, I have peace uit 1997. En daarvoor Becky G met uh, Shower. CFM. Westkust, weerbericht. Kunnen we ook wel van het weer zeggen. Vanavond en de komende nacht is bewolkt en gaat het geruime tijd buiig regenen. De zuid- tot zuidwestenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of elf. Morgen overheerst de bewolking en na een overwegende droge ochtend gaat het in de middag weer geruime tijd regenen. Ook maandagavond en uh, nacht in, naar dinsdag is het bewolkt en regenachtig. De wind waait stevig uit het zuiden en de temperatuur daalt naar een graad of acht. Dinsdag is het ook bewolkt en uit die bewolking valt soms nog wat uh, lichte regen of motregen. De wind is afgenomen en de temperatuur wordt niet hoger dan 12 graden. Woensdag is het ook bewolkt en valt er af en toe regen of motregen. De wind waait uh, zwak tot matig uit het zuiden en de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 12. Donderdag lijkt het droog te blijven en zien we na een drietal bewolkte dagen weer eens geregelde zon. De zuid- tot zuidwestenwind waait matig tot krachtige en de temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. Meer informatie over het weer? www.meteopagina.nl van onze weergoeroe Lex van Horn Is dit uit de film Napoleon Dynamite, Jameerogwaij? You know me. Met zijn grote hit Can't Heat. But then my chance to get to heaven's land oh, I used to worry about the future But then I threw my caution to the wind I had no reason to be carefree No, no, no Until I took a trip to the other side of town Yeah, yeah, yeah You know I heard that boogie rhythm Hey, I had no choice but to get down you can go much faster another baby's down can be so cheap hey hey In de film coyote Ugly hoorde je Lee Ann Rimes met uh, Can't Fight the Moonlight. En daarvoor ook weer van een film. Maar dan van Napoleon Dynamite, Jamiroquai Can't Eat. Het is onvoorstelbaar. Het is vandaag uh, ja, 18 graden geweest in Zandvoort. En er wordt geschaard bij het NK. Want uh, Kjeld Nuis die heeft vandaag op overtuigende wijze zijn derde Nederlandse titel op rij op de 1000 meter. De schaatser van Lotto Jumbo reed met 1.08.25 het 7 jaar oude baanrecord van Shawnee Davis uit de boek in Tiel. De Amerikaan kwam op 9 december 2007 tot 1.08.39 in Heerenveen. De tijd van Nuis betekent ook een wereldrecord op een laaglandbaan. Stefan Groothuis, Olympisch kampioen op deze afstand, werd tweede in 1.08.56 nadat hij in een wel van zijn teamgenoot Nuis verloor. De derde plek ging naar Koen 1.09.16... en uh, voorheen Otterspeer in 1.09.25. Kai Verbij pakte met de vijfde tijd... de laatste ticket voor de eerste World Cups in de Azië. Michel Mulder stelde hevig teleur met een achterplek. De rijder van beslist.nl pakte in sortie nog brons op deze afstand. Maar het Leenstra heeft zondag voor een verrassing gezorgd... op de NK-afstanden door Irene Wust te verslaan op de meter. Karine Kleibeuker werd de Nederlands kampioen op de 5000 meter. Leenstra, rijdend voor Tom, team Correndon, versloeg de succesvolste Nederlandse schaafster ooit. in een rechtstreeks duel en pakte haar derde achtereenvolgende titel op de kilometer. De 25 jarige Leenstra kwam na een minuut, 15 seconden en 17 honderdste over de streep. Wist die op de zilver won op de 1000... was slechts 9 honderdste langzamer. Laurien Friessen legde beslag op de derde plek in 1.16.59... en Sonneke de Neling en Roxanne van Hemert verder vierde en vijfde. Margot Boer, winnares van Olympisch Brons op de duizend... werd slechts achtste in een maatige tijd van 1.17.06. En ook aan het gerfse stelde teleur met een tiende plek. Kleibeuker was eerder op de dag in de slotrit van de vijf. Uh, haar teamgenoot Carlijn achterreekte van team Klavis te snel af. 7-0-67 om 7-0-2-45. De tijd van Kleibeuker, winnares van de Olympisch brons op deze afstand. is een verbetering van het kampioenschapsrecord. En dat stond sinds vorig jaar op naam van Yvonne Nauta. met 7-0-1-62. De rijdster van team, Corendon, uh, nee, sorry, team Continu stelde zelf teleur... door naast een medaille te grijpen met de vierde plek. Haar teamgenote Jorin Voorhuis pakt het brons in een tijd van 7 54... en Diane Valkenburg werd vijfde in 7 14. Het is de tweede nationale titel uh, voor Kleibeuker. De 36-jarige Rotterdamse was in 2006 ook al de beste. Ze is de oudste Nederlands kampioen uit. Henk Angenent was 35... ...toen hij in 2002 de 10 kilometer won. Wist in Sochi nog goed voor zilver op de 5000. Die besloot de afstand nu over te slaan. En nog een judobericht, want Dex Elmond heeft gisteren... ...het Grand Slam toernooi in Abu Dhabi op zijn naam geschreven. De Nederlandse judoka was in de categorie tot 73 kilogram de sterkste... Elmond kreeg de zegen min of meer in de schoot geworpen. Zijn tegenstander Moussa Mukushkov moest vanwege een blessure afzeggen voor de finale. Elmond versloeg zaterdag op weg naar de eindstrijd. De wit Rus Alexei Ramansik, was dat? de Portugees Jorge Fernandes in de IPan. De Fransman Hugo Legrand in de Wazara-Ari. En de Sloveen Rok Draksics. Ook Annika van Emden won een medaille in Abu Dhabi. Ze veroverde het zilver. Van Emde verloor in de finale van de Sloveense Tina Trinciak. Na 2 minuten en 36 seconden was de partij voorbij. Van Emde boekte zegers op de Slovaakse uh, Ivana Komlojšová, de Ecuador-Diraanse Garcia en de Duitse Martina Trajigtos. Vorig jaar won de 70-jarige Van Emde nog een bronzen plak. Gusje Steenhuis, Guillaume Elmond, Noel van End en Roy Meijer verschijnen vandaag nog op de Tatami in Abu Dhabi. En van End en Meijer wonnen vorig jaar nog zilver in het Emiraat. Goed, we gaan weer even verder met muziek. Dat doen we met Whitney Houston. So emotional. Ja, ik is het ook. I just do. Frankie Valley met Soul en daarvoor Whitney Houston met So Emotional. Goed, we gaan even kijken nog naar de eindstanden vandaag in de Eredivisie. Uh, FC Utrecht, Vitesse hebben we al gezegd, 3-1. Go Ahead Eagles Heracles is uh, 1-3 geworden voor uh, Heracles. Dus dat betekent dat ze de rode lantaarn hebben overgedragen aan Dordrecht. AZ, Excelsior, Maffer 3-3. Willem 2 en uh, Cambuur delen ook de punten, daar werd het 1-1. En net geboren, begonnen eh, FC Groningen tegen eh, NAC Breda. Als we dan nou gaan kijken naar de hoofdklasse hockey... dan is eh, Amsterdam met eh, 6-2 gewonnen van Den Bosch. Bloemendaal won ook thuis van Tilburg met 3-0. Hurley, HGC, 2-1. aan Pong, Pinoquet, 5-1. Oranje-zwart, Schaarweide, 4-1. En Rotterdam haalde uit tegen Poes, 7-0. Stand is Kampong 1, 23 punten. Zwart tweede, Rotterdam uh, derde met 17 punten. Bloemendaal uh, vierde samen met AGC, want die heeft ook 16 punten. Goed, dit is CFM Zandvoort. En we pakken uit de kast een plaat uit 2000. Jawel, hier is uh, Mojo met Lady. Lady. met uh, Lady, hear me tonight. Goed, zitten we weer op. Zandvoort op zondag. Boordevol programma, dacht ik zo. Hè, met uh, Luc de Bruin. Uh, het eerste uur met uh, de nieuwe cd van uh, Allerliefste. Die heet Trois. Ga hem gewoon lekker kopen in de platenzaak, Dat die nog bestaan. Of uh, download hem via iTunes of wat dan ook. Op Spotify. Gaan we gewoon even kijken. Goed, uh, en we hadden Luc Krom natuurlijk over de Rondje Dorp. En uh, we hadden nog veel sport en uh, nieuws, dat soort zaken allemaal. Ik zit er weer op voor vandaag. Zometeen non-stop muziek tot een uurtje of negen. Uh, Dan hebben we Peaceful Radio met uh, onze goeroe vader Veugen. Benno Veugen dus. Het laatste uur met Hendy van Betegem tussen elf uh, en twaalf. Goed, volgende week zit Rob en uh, Albert-Jan gewoon weer zondag op zondag. En wij spreken elkaar weer een andere keer. Als laatste had ik ook al klaar staan. Oh ja, ik weet het al weer. Het... Happiness van de Pointer Sisters. You love life. Your inspiration. I love the way that you give.